8 uur, het NOS-journaal. Jan van der Putten. EU bezorgt over oplopende spanning Kosovo. Dodental door noodweer in Zuid-Korea stijgt. En brand in Valkenswaard kost patiënt het leven.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 In Zuid-Korea is het dodental door de zware regenval van de afgelopen dagen opgelopen tot zeker 40. Het noodweer veroorzaakte modderlawines, overstromingen en stroomuitval in een deel van het land. Een aantal hotels werd bedolven door de modderlawines. Daarbij kwamen zo'n 20 mensen om. Ook zijn veel mensen hun huis kwijtgeraakt. In de hoofdstad Seoul is sinds dinsdag al meer dan een halve meter regen gevallen. En de verwachting is dat het blijft regenen.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 Vanwege de rookschade worden de bewoners van 34 kamers... de komende dagen elders in het gebouw ondergebracht. De oorzaak van de brand in het verpleeghuis in Valkenswaard is niet bekend. Randstad heeft in het tweede kwartaal de winst met 36 zien stijgen... ten opzichte van een jaar eerder. De netto-winst bedroeg 76,3 miljoen. De Concern doet het al lange tijd goed. Ook de omzet steeg met 13 tot 3,9 miljard euro.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 Dan het weer nog vanochtend wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Vanmiddag meer bewolking en enkele buien en in het zuiden kans op onweer. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 landinwaarts. Morgen af en toe zon met in het zuiden kans op een bui en ongeveer 21 graden. En zo zagen wij elkaar nooit meer.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 NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Het CDA heeft een grote donatie van een bedrijf niet in de boeken opgenomen. Terwijl CDA-politici toch zeer voor transparantie zijn wat betreft de financiering. Wij zijn voor transparantie. Nou, dat is duidelijk. CDA-Tweede Kamerlid Ger Koopmans. We spreken zo met de penningmeester van het CDA. En de stroomvluchtelingen in Afrika blijft maar aan zwellen. Straks een reportage uit het door droogte getuisterde gebied. Maar hulp is onderweg. Een luchtbrug moet verlichting brengen. Gisteravond kwam het eerste vliegtuig met voedsel van het VN Wereldvoedselprogramma aan in de Somalische hoofdstad Mogadishu. De Verenigde Naties zijn begonnen met een luchtbrug naar Mogadishu, maar zo zei het, om verlichting te brengen in de hongersnood die in Somalië heerst. Wordt voor de David Orr van het VN Wereldvoedselprogramma verteld over de hoeveelheid voedsel aan boord van dat eerste vliegtuig. We've got 14 tons on board this aircraft, which has just landed today here in, in Mogadishu. Uh, over the coming days, uh, we'll be bringing in an extra 60 tons of this uh, special ready-to-use food. 14 ton dus op dit vliegtuig. Maar de komende dagen zal nog eens 60 ton... van speciaal directe te voedsel worden ingevlogen. Een woordvoerder van de organisatie, David Orr... legt uit hoe dit speciale eten er dan uitziet. Het looks een beetje als peanut butter. Het is heel nutritief, vol vitamins vitamines en micronutriënten. En het is voor de behandeling van malnutrition in kinderen. Ja, het speciale voedsel ziet er dus uit zoals pindakaas. Het zit vol vitamine en het is vooral bedoeld voor kinderen die ondervoed zijn. De droogte treft de horen van Afrika en vooral ook het noorden van Kenia. Daar in het schrale landschap leven voornamelijk nomadische veehouders. En voor de crisis zijn daar veel meer oorzaken dan de droogte alleen. De nomaden klagen over gebrek aan veiligheid. Omdat met moderne wapens tegenwoordig er veediefstal plaatsvindt. En over de overheid die het gebied niet helpt te ontwikkelen. Veel nomaden willen doorgaan met hun oude levensstijl, maar bepleiten om de veehouderij wel te moderniseren. Onze Afrika-correspondent Koert Lindijen bezocht het volk de Borana in het stadje Garbatula op de Savanne en sprak over verleden en toekomst van het nomadisme. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Op een plastic mat op de savanne zit ik met een hele dikke vrouw... met gouden armbanden, een oude meneer en hun zoon. Drie generaties in één familie. Isaac is een oude man. Vijftig jaar geleden trok hij nog met al zijn koeien in dit gebied rond. Nu is hij gestrand als een drop-out nomade in het stadje Kar Bartula. Meneer Isaac, was het leven beter toen het leven was toen beter toen kon je mensen nog vertrouwen het enige waar je bang voor hoefde te zijn waren wilde dieren nu is er onveiligheid nu weten we niet meer in welk gebied we onze koeien kunnen laten grazen nu kan je mensen alleen maar weer wantrouwen een einde aan het nomadisme komt door de onveiligheid in dit gebied omdat er geen orde meer is moeder Amina Kent u het leven nog vanuit uh, de Bush? Het leven vroeger was misschien uh, wel mooi, maar hier in de stad heb je toch enige zekerheid. Je hebt in ieder geval uh, voedsel. Het leven in de stad hier is vervelend, saai, iedere dag hetzelfde. Dat was vroeger beter in de Bush, maar je hebt in ieder geval zekerheid. En het is goed dat onze kinderen naar school gaan. Ramadan is hun jongste zoon. Hij ging naar Nairobi, de hoofdstad, voor studies. Het leven was toen beter. Jij bent naar Nairobi gegaan, je bent uh, naar school gegaan... je hebt op de universiteit uh, gezeten met die vergaarde kennis. Wat ga je daar nu mee doen voor je gemeenschap? I think it is the pastoralism, which is the only source of lively. Veehouderij, die moeten we verder helpen ontwikkelen. Door bijvoorbeeld uh, toegang te geven, te krijgen tot markten om onze koeien te verkopen. Door mede betere medicijnen te krijgen. Om onze koeien uh, gezond uh, te houden. Ik ga aan werken, ik ga ervoor zorgen dat mijn gemeenschap meer kracht krijgt om dit soort droogtes te kunnen weerstaan. Jouw mening is nomadisme niet een achterhaalde uh, historische. Manier van leven die nu niet meer toepasbaar is. Ja, yeah, I think it's not outdated. We moeten het vernieuwen. Het is geen oude. Wetse manier van omgaan met de, onze omgeving. Het is de enige manier waar we hier met onze omgeving kunnen omgaan. Het is de enige economische basis die we hier hebben. En we moeten het dus moderniseren. We moeten het voor de mensen hier leefbaar maken... dat ze ook geld kunnen krijgen voor hun koeien. Wat leert deze droogte jou? We moeten het vee meer commercialiseren. We moeten mensen veiligheid geven... zodat ze bijvoorbeeld hun koeien uh, in cash kunnen omgaan. Omzetten voordat er een uh, droogte komt. Maar er zijn absoluut mogelijkheden om dit gebied economisch uh, te laten opbloeien. Uh, Bovendien, het zijn onze wortels. Vee stroomt in onze aderen. Je kan niet zomaar iets wat ons eeuwenlang op de benen heeft gehouden, nu in de prullenmand gooien. Goed, Linda, onze correspondent bij de Borana in Noord-Kenia. Twaalf minuten over acht. Uitzendconcern Randstad heeft in het tweede kwartaal de omzet en de netto winst met dubbele cijfers zien groeien. Top 1 één na grootste uitzendconcern ter wereld zag de omzet met 13% toenemen naar 3,8%. 9 miljard euro. Netto-winst groeide met 36 procent nog harder. Kwam uit op 76 miljoen euro. We hebben nu contact met de bestuursvoorzitter bij Notenboom. Welkom in de uitzending, meneer Notenboom. Goedemorgen. Nou, dat zijn aardige cijfers. Waar zit hem de groei in? Waar verdient u het meeste geld? De groei zit hem in heel uh, heleboel landen eigenlijk wel. Amerika doet het erg goed. En daar zijn we blij mee, omdat we natuurlijk net daar... Uh... Een overname uh, aan het doen zijn. Uh, Nederland is, is stabiel, maar groeit ook. Uh, België groeit goed. Duitsland groeit goed. Frankrijk groeit goed. Italië groeit goed. Kortom. Bijna overal. Ja, meneer Notenboom, u heeft een Amerikaans uitzendbedrijf overgenomen. Uh, Vreest u toch niet ook een beetje de schuldencrisis daar? Ze zijn daar ernstig politiek aan het bakken leiden, natuurlijk. Bent u niet bang dat de economie daar gaat stilvallen? Ja, we zijn bezig dat te kopen in ieder geval. doen dus, bent een bot Op de aandelen, dat duurt allemaal even. Dat zijn formele trajecten die altijd een procedure. duren. Ja, dat, dat zou kunnen. Er zijn dingen die ik kan beïnvloeden en dingen die ik niet kan beïnvloeden als ondernemer. Dus uh, wij ondernemen en we beïnvloeden de dingen die we kunnen beïnvloeden. Maar dat is wat te makkelijk, want er zijn grote zorgen over de Amerikaanse economie. Dat door de problemen uh, die economie wel weer eens in een recessie terecht zou kunnen komen. Uh, ik neem toch aan dat u daar rekening mee houdt in uw bedrijf? Wat wij doen is, wij sturen ons bedrijf aan op onze feitelijke resultaten mm -hmm. en niet op alle macro-voorspellingen. Uh, Want ik ben tenslotte, uh, wij doen aan uitzenden en niet aan, uh, aan gokken. Dus we kijken naar onze, onze feiten, we zien dat we in Amerika uh, goed groeien. Afgelopen af kwartaal weer dubbel de cijfers, dat de, dat de ontwikkeling in de segmenten hetzelfde is als in ieder ander herstel dat we in nee. ons 51-jarig bestaan hebben gezien. Uh, als, er de, als er rare dingen gebeuren in de financiële wereld, uh, ja, dat, dat, is, uh, dat is ingewikkeld, daar kunnen we niks aan doen. Ook daar kunnen we omgaan, hebben we laten zien in de crisis twee jaar geleden. Dus u, bent, dat, u zegt, we zijn, we zijn, we zijn, we zijn flexibel maar... genoeg om eventueel uh, uh, in te springen op uh, nieuwe ontwikkelingen? Ja, als het slechter gaat, dan moeten we bezuinigen helaas. En dan zullen we dat doen, zoals we dat ook in het verleden gedaan hebben. Aan de andere kant zijn de prijzen van bedrijven nu nog zeer redelijk. De markt groeit goed... We kunnen veel synergieën halen in dat bedrijf. We beginnen met 30 miljoen kosten minder en 10 miljoen uh, belastingvoordeel. Dus ja, dat ziet er allemaal bij het gewoon aantrekkelijk uit. En als het helemaal naar beneden valt, dan hebben we allemaal last. Ja, en dan lossen we dat weer op. En allemaal een blauwe hoed. Je, je, <laughs> Sorry, <Stad>. De uitzendbranche <laughs> wordt wel gezien als graadmeter natuurlijk voor de economie. Uh, u gaat goed, maar de economie herstelt toch nog niet zo als het werd verwacht misschien. Gaat, gaat u harder dan de rest? Nou, er gebeuren denk ik twee dingen. Uh, de economie doet het natuurlijk best redelijk. Ook als we onze grote buren krijgen, Duitsland bijvoorbeeld, dan gaat nou, dat nog voor voortreffelijk. Ja. Ook door een beetje lage euro waarschijnlijk. Dus uh, dat, hebben we dan, dat hebben we dan misschien wel aan de Grieken te danken, maar goed. Uh, dus er is wel groei en er is wat onzekerheid. Nou, dat is voor een bedrijf. Dat is nog ja. nooit zo slecht. Nee. Dus je spint daar graag bij, zegt u eigenlijk? Nou ja, goed, de onzekerheid moet niet te groot zijn, want dat gaat natuurlijk effect hebben op de feitelijke bestedingen. En dat, dat willen we niet zien, maar we zien nogmaals, alle markten groeien goed. Uh, de trends zijn hetzelfde als we altijd gezien hebben in iedere, in iedere cyclus. En de volgorde is zoals die moet zijn. Ja. Dus wij zijn daar eigenlijk niet pessimistisch over. Nogmaals, tenzij er een, een, een onopwettige verrassing uit de financiële hoek zou komen. Ja, precies. Um, hoe zit het eigenlijk met Nederland specifiek? Laten we even inzoomen, want um, er wordt flink bezuinigd. Heeft u last van bezuinigingen bij de overheid bijvoorbeeld? Ja, zeker. Zoals we ook al voorgaande kwartaal hebben gemeld. hebben We twee bedrijven die behoorlijk wat omzet doen bij de overheid. Met name Yald en Tempo Team. Uh -huh. En die hebben er last van dat het daar terugloopt. Ja, absoluut. Dus de vraag naar uitzendkrachten is daar veel minder? Ja. Maar klopt. Kunt u, u daarop inspelen private... of is dat, moet u dat gewoon ondergaan? Ja, dat moet je een stukje ondergaan. Maar de private sector doet het goed. Dus daar moet dan compensatie gevonden worden. Goed. Dank dat u als te woord wilde staan. Ja, we vonden aan. het wel goed zo. Oké. Okay. <laughs> ben Nootepoom. bestuursvoorzitter voorzitter van Rassen. Dank. Ja, we hadden het er al even over met de de Boom het schuldenplafond in de Verenigde Staten. Dus zorgen en spanning daarover neemt maar toe. Over vijf dagen moet het geregeld zijn. Daar ziet het nog lang niet naar uit. Verkeersinformatie is zeer beperkt. Er staan geen files. Goeie reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 16 minuten over 8. Het CDA houdt geheim van welk bedrijf de partij vorig jaar een ton kreeg voor de partijkas. 100.000 euro, daar gaat het om. In de publieksversie van de jaarrekening is deze gift verstopt opgenomen. Toch is het volgens de penningmeester Bart van Meijl van het CDA-bestuur allemaal in de haak. Uh, we hebben hem aan de lijn. Meneer Van der Meijl, goedemorgen. Goedemorgen. Een gift van een ton. Waarom zou u dat zo um, verstoppen? Waarom zou u daar zo geheimzinnig over doen? Heeft u wat te verbergen? Nee toch? Nee, we hebben niks te verbergen. Ik denk ook niet dat we er geheimzinnig over doen. Um, dat nou, zegt u het maar dan, van, van, wie, van wie is dat geld? Nou, zo, zo, zo kort door de bocht gaat het ook niet. Wij houden ons aan de wet, zoals die op dit moment... Uh, uh, heers, dat wil dus zeggen dat wij bekend moeten maken uh, dat er een gift is gedaan. En uit welke branche het bedrijf afkomstig is. We zijn niet verplicht volgens de heersende wet om de naam van het bedrijf bekend te maken. Uh, en dat, uh, dat doen wij dus ook niet op dit moment. En in welke branche is dat bedrijf actief dan? Uh, dit bedrijf is uh, actief in corporate finance zoals dat uh, uh, vermeld wordt. Een financiële instelling. In, correct. Uh, maar uh, nu heeft u het toch niet zodanig in de boeken opgenomen. U heeft het niet gezegd dat dat van een bedrijf is. Het stond bij uh, de opbrengst financiële actie. Waarom was dat? Nou, de NRC heeft de beschikking gekregen over de jaarrekening. Uh, er is een, een vraag gesteld door de NRC... die een onderzoek deed naar van hoe zijn nu de campagnes... van de politieke partijen gefinancierd En zij hebben daarop een jaarrekening ontvangen van het CDA. Er is ook nadrukkelijk bijgezet, dit is de jaarrekening... en binnenkort zullen we het jaarverslag noodzakelijk is voor de publicatie richting het ministerie, zullen we afronden en zullen we nazenden. In dat uh, financiële verslag wordt wel dat opgenomen, dat wordt ook gecommuniceerd naar het ministerie toe, uh, wat in principe de subsidiënt is uh, van onze partij. Dus we zijn daar richting uh, het ministerie klip en klaar over. Oh, maar waarom en, dan niet op... naar het publiek in zo'n jaarrekening? Dat kunt u daar toch ook gewoon in opnemen? Dat, dat, dat zou mogelijk zijn. Uh, echter, uh, op dit moment er zijn afspraken gemaakt met deze donateur en wij zijn in in alle gevallen een uh, partij die zich aan de afspraken houdt die gemaakt zijn. Maar ja, de, de donateur zijn. wil dat niet hebben. Ik dat de nou donateur dan? heeft in dit geval onder de voorwaarden en onder de wetgeving die daar uh, voor staat uh, aangegeven, ik schenk dat bedrag. Onder de wetgeving hoeft mijn naam, bedrijfsnaam niet in uh, openbaar gemaakt te worden. Uh, dus dan doen, doen we dat ook niet. Ja. Ja, wij, wij vragen hier zo naar omdat de sfeer binnen uw partij toch wat anders aan het worden is. Uh, CDA-Kamerlid uh, Ger Koopman zegt wij zijn voor transparantie. Het moet gewoon duidelijk zijn, een hoge mate van transparantie zelfs. Uh, Donner, uw eigen minister, heeft het over uh, dat het uh, de ze schijn van belangenverstrengeling uh, vermeden moet worden. Dat uh, er geen be beïnvloeding mag zijn van politieke partijen. Dat daar waarom de regels ook aangescherpt worden. Er ligt nu ook een wetsvoorstel in de Tweede Kamer. U lijkt toch wat anders te opereren dan uw eigen minister bijvoorbeeld? Nee, dat, uh, dat ontken ik. Ik ondersteun van harte uh, de initiatieven van uh, onze Kamerlid, de heer Koopmans en uh, de heer Donner in deze. Ik ben ook absoluut voor transparantie. Maar nogmaals, maar een beetje transparantie, transparantie, die, transparantie begrijp ik. Die, nou nee, nee, dat ziet u toch verkeerd. De transparantie die zal komen op het moment dat de wetgeving uh, daar ook uh, op, op gemaakt zal maar zijn. Maar waarom de wacht de u dan op wetgeving? U kunt toch ook uit uzelf transparant zijn? Uiteraard, maar dit zijn nog afspraken die gemaakt zijn met een uh, donateur in het verleden onder oude wetgeving. En als wij afspraken maken, dat is ook een van de zaken waar wij bekend om staan, om een stukje betrouwbaarheid. Als wij afspraken maken met een donateur op basis van de wetgeving die op dat moment geldt, Namelijk, u hoeft niet de bedrijfsnaam bekend te maken, wel de branche en het type bedrijf richting de subsidiegever, in dit geval het ministerie. Dan doen wij dat ook. En dat is ook wat wij gedaan hebben. En ik vind het niet uh, heel kies om dan nu te zeggen: van ja, we hadden een afspraak, maar die ga ik nu eenzijdig schenden uh, onder druk van. Um, en wij zijn voor transparantie, nou, ik persoonlijk ook. En ja. als er inderdaad zaken aangepast moeten worden in de toekomst bij een nieuwe wetgeving die zal komen, dan ondersteun ik dat van harte. Nou meneer Van mij? waarom moet u zich zo strikt aan de wet gaan houden? Moet u niet zelf die verantwoordelijkheid nemen en zeggen als er zo'n afspraak kleeft aan een donatie, dan nemen we hem niet aan. Dat, dat zou inderdaad uh, een, een uh, richting kunnen zijn Waren het niet dat ik vanaf 2 april uh, dit jaar penningmeester van het CDA ben. Dus op het moment dat die beslissing ging ik daar persoonlijk ook niet over ja. waarmee dus ik... Dus dit gaat uh, niet meer gebeuren? Um, laat ik zo zeggen, de wet gaat het sowieso anders uh, regelen. En ik denk dat we dit soort zaken ook natuurlijk altijd opnieuw tegen het licht moeten houden. Ik wil daar overigens wel bij benadrukken dat het niet betekent dat als iemand een gift doet, dat hij dan ook enige politieke invloed heeft. Maar ja. ik ben het eens met uh, de minister dat de schijn die opgeworpen zou kunnen worden door een hoge gift, uh, dat je die tegen moet gaan. Goed, meneer Van Meijl, hartelijk dank voor uw uitleg. Dank u. Goedemorgen. Goedemorgen. Negen minuten voor, half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Zullen we dan maar eens naar Amerika gaan? Want er is nog altijd geen doorbraak hoor, in de Verenigde Staten. En de klok tikt aanstaande dinsdag. Dat is over vijf dagen moeten de Democraten en de Republikeinen het eens zijn... over een nieuw schuldenplafond. Als dat niet lukt, dan kan de Amerikaanse overheid geen uitgaven meer doen. Jacqueline Ekman in Washington. Um, worden de Amerikanen zo langzaamaan niet wat moedeloos? Ja, moedeloos. Ze zijn het wel zat, maar ze zijn ook wel een beetje zenuwachtig aan het worden. Um, er zijn steeds meer actiegroepen die zich hier roeren, uh, vooral om het Congres en het Witte Huis erop te wijzen dat er vooral niet op hun groep bezuinigd mag worden. Um, een voorbeeld is uh, What Would Jesus Cut? Uh, waar zal Jezus op bezuinigen? Dat staat dan op een site van een kerkelijke belangengroep die niet willen dat er op de armen te veel bezuinigd wordt. En zo dus zijn de veteranen een virtuele mars begonnen. Uh, uit angst dat hun uitkeringen als eerste worden geschrapt. Maar ja, je ziet het hier ook in het nieuws, al dagenlang nieuws. Er komen steeds meer live blogs, um, televisiezenders met, en, en ook sites met tikkende klokken. En ABC kwam met een Debt Crisis Survival Guide, een soort uh, overlevingsgids voor uh, aandeelhouders, beleggers. En NBC vanavond, of gisteravond, werd voor gedeelte zelfs live vanuit het congres gepresenteerd. Dus um, um, ja, ze zijn het zat, maar uh, ze zijn ook een beetje angstig. Ze beseffen zich toch wel hier wat zich boven het hoofd hangt. We hebben Obama gezien met een emotionele oproep, met Biener gezien, met zijn standpunten. Wat gebeurt er nog achter de schermen? Wie is er nog druk bezig? Ja, ik probeer het kort samen te vatten, maar op dit moment liggen er twee bezuinigingsplannen op tafel. één van de republikeinen en één van de democraten en die van de Republikeinen wordt, als het goed is, vandaag ter stemming gebracht in het Huis van Afgevaardigden. Maar ja, er is zo'n enorme verdeeldheid in het congres, dat bijna ook het plan van de, zowel de Republikeinen als die van de Democraten, het of in het Senaat of in het Huis van Afgevaardigden niet zal halen, waar dus op gehoopt wordt. Op dit moment is een soort samenvoeging van beide plannen. Wat als we er nou niet uitkomen, Jacqueline? Gaat de geldkraan dan echt dicht op 2 augustus? En wat zijn dan de gevolgen daarvan? Nou, de geluiden zijn dat er misschien nog wel een paar dagen rek in zit. Je moet het eigenlijk zien als een soort creditcard-limiet. Maar dan van 14,3 biljoen dollar. Ik wou dat ik het had. Maar uh, daarna kan er dus niks meer geleend worden. En nu is er wel wat cash voorhanden. Er zit nog wel wat in de portemonnee. Dat, dat zijn inkomsten die gewoon binnenkomen nog uit belastingen maar um, die dekken zo'n zo 45% van de totale uitgaven die ze nog moeten doen in augustus maar er mag niks meer geleend worden dus uh, op een gegeven moment is de koek echt op en waar nu op dit moment in het Witte Huis en ook op het ministerie van Financiën aangewerkt wordt dus is een soort noodscenario wat um, moet er dan als eerste geschrapt worden, wat kunnen we niet uitgeven, zijn dit uitkeringen voor werklozen, voor uh, ouderen uh, in de gezondheidszorg voor de veteranen, uh, dat is allemaal nog niet duidelijk, daar wordt dus op dit aangewerkt. En ja, terwijl we dit zeggen, uh, tikt de klok uh, rustig door. We horen hem tikken. Over de mogelijke gevolgen van uh, de problemen daar, stel dat ze er niet uitkomen, gaan we praten met Joost van Leeners, analist bij BNP Paribas Investment Partners. Meneer van Leeners, goedemorgen. Goedemorgen. Een doemscenario. laten de... La we eerst eens vragen aan u, uh, komen ze hieruit of niet? Wat denkt u? Je kunt het toch uh, niet maken dat het niet lukt? Nee, precies. Dat denk ik ook. Omdat inderdaad, noem het woord doemscenario eventjes, Dat scenario, als het er echt niet uitkomen, langdurig niet uitkomen. Dat is zo negatief dat. Uh, dat uh, uh, ja, dat zullen ze niet laten gebeuren. Er werd net al even genoemd. Die 2 augustus is misschien ook niet meer helemaal heilig. Want er is nog wat geld. Kijk, wat ze in feite moeten doen als er geen akkoord is. Um, de, de, het, het tekort van de Amerikaanse overheid, 1500 miljard per jaar. Um, uh, dat is ongeveer uh, 40% van de uitgaven. Dus ze moeten hun uitgaven eigenlijk acuut met 40% terugbrengen. Dus dat betekent niet dat ze niks kunnen uitgeven... Maar dat betekent wel dat allerlei niet-essentiële dingen worden geschrapt. Inderdaad, uitkeringen, salarissen en dergelijke. De delen van de overheid gaan dicht. Uh, maar bepaalde strategische delen van de overheid... die zullen natuurlijk wel blijven functioneren. Ja, dat is echt cold turkey bezuinigen, hè, zoals het heet. Uh, en, en stopt het land dan ook met het terugbetalen van leningen? Van staatsobligaties? Nou ja, dat is natuurlijk waar ze de prioriteit leggen. Van als je die 40% moet terugdringen... ga je dan beginnen met je eigen uitgaven of met je rente en aflossingen. Als ze dat laatste zouden doen... Uh, ja, dan heeft dat grote gevolgen voor het financiële systeem. Namelijk? Nou, wat er dan gebeurt. Kijk, Amerika heeft nu uh, de hoogste credit rating, een triple A... Uh, het land staat er, staat er fiscaal gezien niet best voor. Dus alleen als er nu echt een langdurig geloofwaardig plan komt... behouden ze die rating. Mm -hmm. Als het er niet komt, een, een, een beetje een tussenplan... dan kan die rating iets verlaagd worden. Ja, dat is wel vervelend, maar dat is, wel, uh, dat is wel te overleven. Dan, dan, dan, dan moet uh, de overheid iets meer rente betalen. De hypotheekrente gaat het dan hoog en dergelijke. Niet fijn, maar goed. Maar als ze echt langdurig hun schulden niet nakomen... dan gaan ze in één keer van die AAA-rating naar een D-rating. En dat staat voor default... En dat betekent dat eigenlijk Amerikaanse staatsobligaties... Ja, waardeloos worden, in ieder geval heel, heel waarde gaan verminderen. Dus dan gaat iedereen verkopen? Dan gaat iedereen verkopen. Dus je, je krijgt nog eens een, een opwaartse druk op de Amerikaanse rente... een daling van de dollar. Oh, ja, ja. En, en die... Die, dat dat schatkistpapier, dat ligt ten grondslag, uh, dat dient als onderpand voor heel veel financiële transacties. Dus goed, banken gaan naar elkaar zitten kijken, gaan geld naar lenen en dergelijke. Dus dat is echt een, een heel donker scenario. En alleen daarom al is er eigenlijk niemand die daar rekening mee houdt. Ja, zeg eens meneer Van Leenders, weet u dat, zit het IMF, de Verenigde Staten, niet op de nek? Of zijn die er alleen voor de kleine zwakke landen? Om te zeggen, uh, opletten jullie, zorg dat je het op hoorden krijgt. Um, nou jawel, natuurlijk kijk het IMF uh, van ieder land um, uh, uh, doen ze, maken ze analyses en doen ze ook aanbevelingen wat er in zo'n land moet gebeuren. Um, over het algemeen is het zo dat, en dat zegt eigenlijk ook het IMF, van ja er moet bezuinigd worden. En er is een groot tekort, er is een grote tekort in de toekomst. Um, maar ook een beetje, ja, doe het niet te snel. Hm. Als je kijkt naar het niveau van de rente dan kunnen ze zich nog veroorloven om niet al te snel te doen om het economische herstel niet, uh, niet uh, in de kiem te smoren. Nou wordt er zo alarmerend gedaan over dat schuldenplafond. Dat dat eigenlijk verhoogd moet worden, want anders heeft Amerika een probleem. Maar dat probleem, dat wordt toch eigenlijk alleen maar groter. Namelijk, uh, de schuld van Amerika wordt ja, groter en groter. Ja, kijk, puur economisch gezien is het plafond ook niet het probleem. Kijk, Amerika heeft nu, gaat dit jaar waarschijnlijk door een staatsschuld heen... van 100% van de omvang van de economie. Dat is hoog, uh, maar goed, lang niet zo hoog als in Griekenland of Italië... Um, uh, dus dat is een langdurig pro een probleem waarbij ze zeggen: we moeten langdurig gaan bezuinigen. Mm -hmm. Het is natuurlijk een acuut probleem, omdat ze zichzelf hebben opgelegd. Ze hebben zelf gezegd: we mogen tot zover niet meer lenen. En als, als je dat plafond bereikt zonder een akkoord, dan moet je opeens inderdaad uh, heel, heel hard gaan bezuinigen. Dus dat kun je ook met één pennenstreek eigenlijk oplossen. Maar het onderliggende economische probleem... dat blijft natuurlijk als je, als je nu dat uh, plafond verhoogt. Ja. Ja, dus even kijken naar de beurzen, naar de handel. Want je, je ziet, uh, zag gisteren al dat ze toch redelijk fors omlaag gaan... mede onder invloed van de Amerikaanse problemen. Ver, verwacht u de uh, komende dagen fluctuaties? Ja, natuurlijk. Um, kijk, het staat of valt met, uh, met de onderhandeling in Washington. Maar uh, er zijn twee dingen. Ten eerste, die onzekerheid die er nu eerst van waar het heen gaat. Dat is natuurlijk altijd nadelig voor financiële markten. Uh, en er zit ook een reden voor. Want als er inderdaad toch uh, uh, na 2 augustus, misschien een paar dagen later... ineens uh, uh, de overheid veel minder geld gaat uitgeven... dan is het natuurlijk ook nadelig voor de economie. Dan gaan consumenten minder besteden, bedrijven gaan minder verkopen. Uh, dat, dat, dat, dat is nadelig voor de winsten. Dus er is ook een reële angst in die uh, in die aandelenmarkten. En overigens, wat ik een opvallend verschil vind, de aandelenmarkt, die, die heeft natuurlijk flink onder de lijden. Als je kijkt naar de obligatiemarkt en de rente in Amerika, ja, daar gebeurt eigenlijk niks. Die is gewoon nog hartstikke laag. Dus ja. die, die beleggers, die markt, ja, die zeggen eigenlijk van ja, we, we, we, misschien, je kun, misschien kun je ook geen kant op hoor. Want, want als je het Amerikaanse papier verkoopt, dan moet je een aan heen. Maar um, ja, dat is eigenlijk wel een verschil tussen die twee markten. Goed. Joost van Leenders van BNP Paribas Investment Partners. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen.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 De EU roept Kosovo en Servië op om oplossingen te zoeken voor hun conflicten. En Randstad maakt flinke winst. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De Europese Unie maakt hier zorgen over de spanningen tussen Servië en Kosovo. Eurocommissaris Ashton heeft de regeringen van beide landen opgeroepen... snel een oplossing te vinden voor het conflict. Etnische Serviërs die in Kosovo wonen... zijn bij twee grensovergangen slaags geraakt met Kosovaarse agenten. Eer gisteren kwam een agent om het leven... en gisteren nog weer een grenspost in brand gestoken en er is ook geschoten op vredestroepen van de NAVO. De Servische regeringsonderhandelaar voor Kosovo, Stefanovic, zegt dat beide regeringen de rust proberen te bewaren in samenwerking met de VN-troepen. We hopen dat we kunnen voldoen te voldoen en de stabiliteit. We werken really heel hard met KFOR in te doen. Dus mensen zijn beperkt om hier te blijven en te kalm zijn en niet agressief zijn. Dus er is geen we zullen de situatie onder controle Kosovo probeert controle te houden over het gebied bij de Servische grens. De Servische bewoners accepteren dat niet en president Tadic van Servië heeft opgeroepen tot kalmte. Volgens hem is het gewelddadige optreden van de etnische Serviërs niet in het belang van zijn land.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 Italië groeit goed. Kortom, bijna overal. En Nederland is stabiel, zijn notenboom, omdat vooral de overheid minder mensen inhuurde. En nog meer financieel nieuws. De netto-winst van Shell is ook naar buiten gekomen. Die is in het tweede kwartaal met 77 procent gestegen. En dat is een bedrag van 5,6 miljard euro. En die winststijging van Shell heeft vooral te maken met de hoge olieprijzen. Een brand in een verpleeg- en verzorgingshuis in het Brabantse Valkenswaard. En daarbij is een patiënt op zijn kamer om het leven gekomen. Identiteit van uh, de slachtoffer is niet bekend. Vanwege de rookschade worden bewoners van 34 kamers de komende dagen elders in het gebouw ondergebracht. De brandweer vanmorgen vroeg. Deze bewoners worden op een andere plek in het gebouw opgevangen, in ieder geval vannacht...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 In Zuid-Korea is het dodental door de zware regenval van de afgelopen dagen opgelopen tot zeker 40. Noodweer veroorzaakte modderlawines, overstromingen en stroomuitval in een deel van het land. Een aantal hotels werd bedolven door modderlawines en daarbij kwamen zo'n 20 mensen om. En ook zijn veel mensen hun huis kwijtgeraakt. In de hoofdstad Seoul is sinds dinsdag al meer dan een halve meter regen gevallen. En de verwachting is dat het blijft regenen daar. Gisteravond waren er in Londen festiviteiten om het aftellen naar de Spelen te vieren. Over precies één jaar organiseren de Engelsen dat enorme sportevenement. En op Trafalgar Square werden gisteren alvast de ontwerpen getoond van de medailles. En premier Cameron beloofde dat de Olympische Spelen in Londen de beste ooit zullen worden. En hij benadrukte dat alles volgens schema verloopt. With a year to go, it's on time, it's on budget. The great stadium is finished. The Aquatic Centre is finished. De velodrome is klaar. En ik denk dat dit een geweldige advertentie voor ons land kan zijn. En over dat aquatic center, het zwembad, daar werd gisteren de eerste duik al gemaakt door zwemmer Tom Daly. En zoals je zou verwachten, van Tom Daly, alleen just back from Shanghai, twistens de Olympische pool hier met een superb dive. Londen heeft al eerder kunnen oefenen... want de Olympische Spelen zijn al twee keer in Londen gehouden. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Er zijn wolkenvelden afgewisseld door zonnige perioden en een enkele bui. In de loop van de ochtend ontstaan er steeds meer stapelwolken... en vanmiddag volgen meer buien. Sommige buien kunnen pittig uitvallen en daarbij is ook kans op onweer. Het wordt zo'n 20 graden op de Wadden tot maximaal 24 graden in het binnenland. Daarbij staat een zwakke tot matige noorden tot noordoostenwind... Vanavond nemen de buien activiteit af en vannacht is het droog. In het noorden neemt de bewolking toe, elders zijn opklaringen. Het komt af naar gemiddeld een graad of 13. Morgen is het wisselend bewolkt. Zeer lokaal kan er een bui ontstaan, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind draait naar het noordwesten en trekt aan en daardoor is het iets minder warm dan vandaag. 19 graden aan zee tot 23 landinwaarts. Het weekend verloopt bewolkt en met maxima van 18 of 19 graden ook vrij koel... Cool.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 Morgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Er komt een speciale commissie... die de aanvallen van de Noorse terrorist, anders Breivik gaat onderzoeken. De zogenaamde 22-juli-commissie... maakt de premier Jens Stottenberg van Noorwegen bekend. Scandinavië-correspondent Dirk Evers. Uh, Dirk, waar gaat die commissie zich dan vooral op richten? Die commissie zal uh, alle kanten van wat er gebeurd is in uh, Oslo... en op het eiland Oudoya moeten uitpluizen. Dus kleine en grote vragen... Het is geen onderzoekscommissie zoals de politie of justitie dat heeft. Nee, deze wordt samengesteld uit mensen met een hoge integriteit. Dus die moet nog worden samengesteld. En uh, dan moet ze eigenlijk zelf haar regels opstellen van hoe ze gaat werken. En uh, wat ze eigenlijk wil, ze zal ook haar eigen onafhankelijk secretariaat krijgen. Maar uh, dat is wel erg breed, Dirk. Gaat het specifiek over politie en justitie of, of over uh, Breivik en de inlichtingendiensten? Wat, wat gaan ze onderzoeken dan? Ja, het gaat, het gaat eigenlijk over alles, uh, alle kanten, alle, werkelijk alle kanten, dus inderdaad heel breed van... Deze aanval. En de premier heeft gezegd: we hebben nog nooit zo'n aanval op ons land, op onze instellingen gekend. Vergelijk het met als er een vliegtuigramp gebeurt, dan heb je ook een calamiteitenrapport. En zoiets gaan we nu ook doen, maar dan niet binnen de krijtlijnen van wat je al bij justitie en politie hebt. Dit moet echt heel breed worden, zodat we achteraf ook besluiten kunnen trekken. Wat was goed, wat was minder goed, wat kan beter. Het is dus geen onderzoeks- of zondebokcommissie, maar dus echt alles wordt uitgepluist. Het moet ook heeft premier Stoltenberg gisteren gezegd, het moet ook voor de nabestaanden een hulp zijn om okay. later te zien dat men echt alles gedaan heeft om uit te spitten uh, wat er gebeurd is. Gaat het dan bijvoorbeeld ook over het politieke klimaat in Noorwegen? Gaan ze zo ver? Daar is het eigenlijk te vroeg voor om te zeggen. De premier zei, de commissie zelf bepaalt wat zij uh, ...zal onderzoeken en wat niet. Dus de commissie zelf mag haar, uh, haar grenzen bepalen. Maar dat, dat zou kunnen, want vanochtend hoorde ik... Dat, uh, ...dat er al een debat is over wat op netfora uh, wordt bediscuteerd. Uh, waar gaat de grens van wat je mag zeggen? Van, ja, in hoeverre mag je politici beledigen en zo verder op zulke fora. Goed. Uh, Stoltenberg gaat nog meer te zeggen. Wat, wat was dat? Er komt een Nationale Herdenkingsdag... Een uh, herdenkingsdag uh, voor de 22e juli en dan komt er ook nog een herdenking voor uh, ja, de regering zelf. De arbeiderspartij, hoorde ik achteraf, zal ook haar eigen herdenking krijgen, maar er komt dus een soort nationale herdenkingsdag voortaan. En alle slachtoffers krijgen ook een eenmalige som, toegekend van de Noorse regering, 100.000 Noorse kronen, ongeveer 13.000 euro. Een uh, vast bedrag voor, voor de begrafenis en wat dat allemaal met zich meebrengt van de slachtoffers. Nou, de politie is ondertussen natuurlijk nog uh, druk bezig met het onderzoek. Hoe staat het daarmee? Er komen nu details, uh, een hele hoop details naar boven. Uh, we weten dat het nog weken zal duren om op Oetoya alles uh, uit te pluizen. De, de, het eiland wordt dus echt uh, helemaal fijn gekamd. Maar uh, we weten ook dat de ambulanciers dat, uh, op, op ze geschoten werden toen Breivik aan de overkant was. Aan het, op het eilandje heeft hij naar de overkant geschoten waar de eerste ambulanciers waren. We weten ook dat hij op een hele hoop filmpjes is te zien van bewakingscamera's, die zijn veiliggesteld. En vandaag zullen Noorse antiterreurexperts een ontmoeting hebben in Brussel met Europese collega's. Die ontmoeting komt er op initiatief van het Poolse EU-voorzitterschap en daar zal men de situatie in Europa en in Oslo na 22 juli bespreken. Ja, en dan uh, naar het dagelijks leven in Noorwegen. Die emoties zullen daar natuurlijk nog lang blijven. Dirk, hoe, hoe zal er in de toekomst mee omgegaan worden? Ja, uh, dus er zijn nog een hele hoop herdenkingen gepland. Zaterdag is er een herdenkingsviering in, in de kathedraal van Oslo. Maar ik hoorde vanmorgen op de Noorse uh, radio een. Uh, uh, ja. Zeggen dat men is toch een beetje zelf verbaasd... van hoe, hoe men het zelf allemaal. hoe rustig en sereen men, men heel deze zaak heeft aangepakt. En uh, men kijkt toch heel sterk op naar Stoltenberg. die vanaf de eerste uren. toen, toen de schietpartij. op Oudoya nog plaatsvond. tot kalmte opriep. en zei. We, we zullen ons niet door haat laten leiden. we zullen, ons, uh, we zullen achter onze waarden blijven staan. Maar het is normaal dat haat. en sterke gevoelens. de komende uren uh, naar boven komen. Uh, wat, wat ook opviel was, uh, toen de premier gisteren zijn persconferentie... werd hij geflankeerd door alle partijvoorzitters. En achteraf hoorde ik een interview met de partijvoorzitter van de rechtse uh, partij Hoyre. En zij zei, uh, ja, we zouden er nu voor kunnen kiezen om de straten af te sluiten... met, uh, met uh, politieagenten, met machinegeweer en zo, maar dat willen we niet. We zijn een open maatschappij, we willen geen kogelvrije vesten op straat hebben. En uh, wij staan achter onze maatschappij, zoals ze is. Tirk Evers, onze correspondent in Scandinavië over Noorwegen. Dan is het nu tijd voor de radioroute over hoe je een crisis te boven komt... en er misschien wel van kan profiteren. In het vorige uur hoorden we Mark Robin Visser bij een komkommerkweker... die iets bijzonders gaat proberen. We zijn benieuwd. De NOS radioroute. Het Radio 1-journaal duikt in de gevolgen van de crisis. In de kansen en mogelijkheden van de bezuinigingen. Met deze week Mark Robin Visser. Ja, Sorry dat we net wat uh, geheimzinnig deden, maar uh, ja, er is hier in IJsselmuiden gewoon nieuws. En uh, dat willen ze hier ook graag goed vertellen. Er zijn niet zoveel komkommerkwekerijen in Nederland waar een uitkijktoren is gebouwd. Maar hier in IJsselmuiden staat er dan eentje. Meneer Vaal, die uitkijktoren. Ja, dat is voor de mensen die graag uh, mee willen kijken met het project... Dan kunnen ze vanaf de zijlijn uh, mooi op de boorlocatie kijken. Wat ja, de is. boorlocatie, want we kijken hier niet op komkommers. De, de kassen staan hier verderop, maar we kijken hier naar een echte boortoren. Ja, dit is een echte, echte boortoren die ook uh, voor kleinere putten in de olie- of gasindustrie gebruikt wordt. Dezelfde wordt hier gebruikt om uh, warm water op te pompen. Dus. Voor de komkommers. En daarvoor hebben jullie uh, een expert ingehuurd? Ja, dit is uh, Radboud Forage, die... Uh, begeleidt ons project, zeg maar die doet alle andere dingen eromheen. Zegt meneer Forage, die, die toren die heeft u meegenomen? Nou, die heb ik niet meegenomen. We hebben een Duitse firma bereid okay. gevonden om hier de boring te verrichten. En die is net klaar met het eerste boorgat. En daar zijn we erg blij mee, want de resultaten zijn positief. En dat is het nieuws uit IJsselmuiden? We hebben heel goed resultaat. We hebben geboord naar een laag onder ons, 1950 meter diepte. En in die laag is het 72 graden warm. Wij gingen ervan uit dat het maar 68 graden zou zijn. Maar dat is warm water van 72 graden. En daar kunnen we de kassen van onder andere Kees Vaal, maar ook de andere bedrijven mee verwarmen. En daarmee hoeven we veel minder aardgas te gebruiken... en kunnen we over op duurzame energie. Ja, meneer Vaal, we hadden het vanmorgen over. Tot nu toe stoken jullie aardgas... en zelfs nu, eind juli, staat de verwarming bij jullie aan. Ja, bij ons staat nog steeds de verwarming aan. Sowieso omdat het nu uh, het weer een beetje tegenvalt voor jullie... Maar... Zijn ze nou straks helemaal van de aardgasverwarming af... dankzij deze aardwarmte? Nou, deze bron die gaat heel veel warmte leveren. Die gaat meer dan 5 megawatt thermisch voor we mogen leveren. En dat zegt de meeste luisteraars niets... maar daar kun je 300 huishoudens mee verwarmen. En wij gaan er 17 hectare mee verwarmen. In de winter met name zullen de tuinders, als het echt koud is... nog wat bij moeten stoken met aardgas. Dus die drie bedrijven die gaan ongeveer voor twee derde van hun warmte op aardwarmte... en nog een derde op warmte op aardgas. Dat is wel de toekomst, hè? Ook in de komkom. We moeten wel de eerlijkheid gebied wel even te zeggen dat één van die drie bedrijven inmiddels over de kop is gegaan. Ja, door de EEC-crisis is één van de bedrijven in financiële nood gekomen. Dus ik heb op dit moment één afnemer minder. Maar we hopen natuurlijk op een goede toekomst voor ook dat bedrijf, een modern bedrijf. En dat we die straks toch ook van warmte kunnen gaan voorzien. We hebben laten berekenen dat er zeven van dit soort aardwarmtebronnen in dit gebied kunnen. Maar wellicht ook voor uh, zwollen of kampen, stadsverwarming of andere industriële toepassingen is aardwarmte heel geschikt. Komkommers van aardwarmte. Nou moeten we toch nog even zaken doen, eh, meneer Fouw. Gaan die komkommers nou straks ook goedkoper worden voor mij? Nou, nog goedkoper, dat gaat niet meer lukken. Dus dat. Uh, nee, nee ze, wij hopen dat we er nog iets uh, meer uit kunnen halen. Omdat we een duurzaam uh, product hebben. Wat, uh, ...goed is voor de toekomst en schoon en milieuvriendelijk geteeld is. Aha. Maar ja, ik betaal toch, ik heb even gekeken, ongeveer 60 cent op dit moment voor zo'n ding. Ja, en ergens blijft er tussenin nog wat hangen, want jullie betalen 60 cent en wij krijgen maar 12, 13 cent momenteel. Dus. Wanneer kunnen we nou de eerste uitwarmtekomkommers verwachten? Nou, we gaan uh, nu uh, de, de, de bron afwerken. Dat uh, gaat nog een twee maanden duren... Komkommerbron. Ja, de aardwarmtebron. Oh ja. En dan uh, verwachten we dat ergens uh, eind september uh, dat ik het bedrijf van Vaal met warmte kan voorzien. En dan uh, kunnen ook de komkommers op aardwarmte verwarmd worden en geteeld worden. En dat zou betekenen dat helemaal eind dit jaar wellicht uh, de eerste aardwarmte komkommers in de winkel liggen die uh, op aardwarmte geteeld zijn. Dan moeten we in het najaar nog maar eens afspreken. Dan kom ik even proeven ja. hoe zo'n aardwarmte komkommer uh, smaakt. De smaak zal niet veel anders zijn. Nee, nee want uh, het is alleen de warmte toevoer wat uh, verandert. Dus, uh, ja. Voor de rest, uh, de smaak, hij zal even, even schoon zijn als dat hij nu is. De radio route vandaag over hoe komkommer er weer bovenop proberen te komen. Vanuit IJsselmuiden, gemaakt door Mark Robin Visser. De internationale ruimtestation ISS wordt in 2020 teruggehaald naar de aarde. Nou ja, teruggehaald, zo laat het gewoon in de stille oceaan storten. Waarom hoort u zo? Nu de verkeersinformatie bij het Zwaan. Kom jij ja, dan? inderdaad. Ja, opvallend, hè? Ja, ochtendspitsen hebben we niet gehad, dus uh, desto opmerkelijk is dat er toch één file is ontstaan op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Er staan voorknopend Raasdorp drie kilometer. Nou, hartelijk dank. Okay. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, het is wat. Twaalf minuten voor negen. Deel vier vanochtend van onze serie over de Paul Krugerlaan in Den Haag. De gemeente heeft daar veel geld in gestoken om de wijk te revitaliseren, zoals ze het noemen. Uh, daar weer leven in te brengen. En ondernemers zijn daarbij heel belangrijk, want het is een Nee, een winkelstraat. Een bijzondere rol is weggelegd voor de Hindoestaanse bruidswinkels. Die trekken veel klanten uit heel Nederland, maar ook uit andere landen. De winkels kunnen helpen om de balkrugelaan internationale allure te geven. Hier heb je minder groen, meer rood. Maar red green is in fashion right now rode color. deze rok mooi. Ik is. a slowly filtering through into Holland. En het is goed voor ons business en het is goed dat we deze mensen kunnen bepalen. Dines Joshi, de eigenaar van City Silks, is natuurlijk erg in zijn nopjes met die groeiende populariteit van de Bollywood films. We krijgen veel mensen, other de the Indian die nu interested in onze producten. De Turkische mensen, de Moroccan people en natuurlijk de the Dutch. De traditionele Hindoestaanse klantenkring wordt er door uitgebreid. Met Turkse, Marokkaanse en ook Nederlandse klanten. Uit een grond trouwen? Is het niet te groen? Nee, die onderkant komt die rode blus. Ja, dus ja dan, dan wordt het weer minder. Uh, minder, geworden. ja. Maar het leeuwendeel van de conditie in deze zaak en ook in veel andere bruidsboutiques hier in de Paul Krugerlaan, die is toch van de Hindoestaanse komaf. En komt hier voor de Hindoestaanse bruidskleding. En hier komt sieraden bij, en een beetje make-up en orbel. Nog een lid van de familie? Mijn dochter. Uw dochter? Ja. Ja, dan is uw stem natuurlijk heel belangrijk. Ja, natuurlijk. Ja? Het kost ook nogal wat, hè? Ja. Dat zeker. Dus daarom nu al de voorbereidingen een beetje kijken wat het kost. Mm -hmm. We Toch een budget gaan maken van alles. Hè. En bij ons is het altijd twee, drie dagen feest. Dus niet voor één keer, maar nog kijken voor de vrijdag en de zaterdag. Ook weer allemaal aparte kleding? Aparte kleding, allebei dagen, ja. En niet alleen voor de bruid en de bruidegom? Nee, maar voor de hele familie. Ja. <laughs> en moeder heeft acht kinderen dus. Oh jee. Dat is uh, wat de beursblazen. de ja, ja. Before the market was very small and the girls used to save a lot of money for their clothes. They used to spend anything up to 10.000 15.000 euros for their clothes and the family. Vroeger was de markt nog niet zo groot, maar de meisjes spaarden wel tot 10.000, 15, 15.000 euro voor de bruidskleding. Now, It's very, very here and the have a lot. Nu is er meer concurrentie en de prijzen dalen. Maar nog steeds willen de mensen duizend, tweeduizend tot wel tienduizend euro betalen voor de bruidskleding. Dit is de aanstaande bruid. Ja. Staat voor de spiegel met een prachtige jurk aan. Ja, ik vind het wel uh, even wennen. En nu komt daar, is dat een sari? Nee. nee, dat is gewoon een, uh, een sjaal. Het is uh, een mijn wij noemen ze Doparta, Hindoestaanse. En dan uh, draag ik gewoon zo om, draaien zo. Yeah. Okay. Spannend. <laughs> toch? Is toch spannend? Ja, inderdaad, ja. Yeah. De girls now even though they are very, very Dutch... ...they are still very, very much Indian. Hindoestaanse meiden zijn heel Nederlands, zegt Joshi. Maar ze zijn ook heel Indiaas en heel traditioneel. They are still very traditional, still want to get married in a traditional way... Of course, they have the white wedding dress for the wedding. But still. Natuurlijk willen ze een witte bruidsjurk voor op het stadhuis, in het stadhuis. Maar ze willen ook heel graag een hindoestaanse bruiloft. I'm very, very pleased that that's still carrying on. Hoeveelste bruiloft is dit die u meehelpt voorbereiden? Het is de eerste kleinkind van haar die gaat trouwen, gaat trouwen ja. Ja. En ik moet ook even meekijken of het allemaal goed is. Hoe staat ze er nu bij? Ja, het is wel mooi. Het staat maar... goed. U twijfelt een beetje, zie ik. Ja, bij de, de bruidegaan moet de, de, de sari op je hoofd komen. Oh. Dat wil je straks vragen en nu ben ik aan het kijken wat ze aan het doen is. Ten jaar back, Holland was in brackets, six months behind Tien jaar geleden liep Nederland nog ver achter in de Hindoestaanse mode. Maar nu is het net zo snel als Engeland en de rest van de wereld. Due to the internet. Due to the internet. Mainly due to... Het komt door het internet, maar vooral door de satelliettelevisie. De Indiaanse series beïnvloeden heel sterk wat hindoe-mensen willen dragen. De series are echt veel of wat mensen You need to try one on to see okay. you. Het lijkt erop dat ik nu zelf iets ga aanpassen. <laughs> to see if you get the flavor of the item, yeah? Okay. We used to go to India maybe twice a year before to buy our things. Vroeger gingen we twee keer per jaar naar India om onze spullen te halen. Nu is dat wel vier keer of vijf keer. No, it's Zo snel gaan de veranderingen. That's the speed of change. As you see the color for your complexion, it's really nice. I look like a sort of an, uh, an emperor. <laughs> That's what we want you to leave here. Feel that you are something very, very special. Okay. Because it's for a special day and yeah. we have to make sure that you look your best. Nou, mocht u Dines Joshi van de Praatsmoderzaak... en onze verslaggever Bart Kamphuis in dat uh, Hindoestaanse huwelijkse nu willen zien... dan kunt u kijken op het weblog van Bart. Dat is te vinden op nos.nl. Morgen gaat hij in de vijfde aflevering mee met de dienst Handhaving... om te kijken of het achter de voordeuren volgens de voorschriften gaat. Het is vijf voor negen. Internationale ruimtestation ISS houdt in 2020 op te bestaan. Dat meldt Roscosmos, het bureau van de Russische overheid. dat verantwoordelijk is voor de ruimtevaart. Ze laten dan het ruimtestation neerstorten in de Stille Oceaan. Ruimtevaartdeskundige Piet Smolters, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Waarom in de Stille Oceaan? Omdat dat gewoon de grootste plek is? <laughs> ja, dat Wees is de grootste plek. Ja. En je hebt het niet zo heel precies in de hand. Dus, oh. uh, het goed dan dat je een grote plek hebt. Het is niet zo te sturen? Uh, nou, het is enigszins uh, te sturen, in die zin dat het ruimtestation dat draait uh, in de baan om de aarde, op zeg maar 350 kilometer hoogte. En uh, nou, als je niks doet, dan komt het vanzelf naar beneden, want op 350 kilometer hoogte is ook nog een beetje lucht aanwezig. Uh, het is een soort tegenwind. Dus het ruimtestation komt geleidelijk aan lager. Tot nu toe wordt dat steeds gecompenseerd door wanneer er een een vrachtschip aan vastzit, hè, wat spullen heeft afgeleverd, om dan eventjes die motor van het vrachtschip te laten werken, terwijl dat nog aangekoppeld is, en dan gaat dat ruimtestation weer omhoog. Het ophogen van de baan. Um, dus als je niks doet, komt het vanzelf naar beneden, maar dat wil je ook niet, want dan kan het ook op Parijs neerstorten. Mm. Of op Amsterdam. Okay. Misschien nog wel erger. Ja, dus moet een beetje bijgestuurd worden? Ja, dus, ja. Je moet een beetje bij... dus wat je doet is, eh, terwijl het dus in die baan om de aarde draait, op het juiste moment met een toestel wat vol brandstof zit, wat aangekoppeld is, een flinke remstoot geven en dan wordt de snelheid dus te laag om in de baan op de aarde te blijven en dan komt die geleidelijk aan in de atmosfeer. Maar dat hangt dan ook weer af van hoe dik die atmosfeer is, of het dag is of nacht bijvoorbeeld, hè, de atmosfeer zet uit en krimpt, er zijn altijd verschillen. Uh, dus dat betekent dat je, nou ja, je weet ongeveer waar die dan waarschijnlijk gaat neerkomen. Oké, okay, maar, maar, maar voordat we dat helemaal over gaan uitweiden, ja. Smolders, het, het kan dus niet in de ruimte blijven, de ISS? Nee, je kan niet in de ruimte blijven, want dan zou je voortdurend iets omhoog moeten sturen om die baan weer op te hogen. En dat is op zich een kostbare operatie. Ja, maar het is ook um, te groot, geloof ik, hè, voor, als, als puin in de, in de, in de ruimte. Uh, ja, nou ja, het is een, uh, het is een uh, object natuurlijk wat in de weg zit uh, voor andere satellieten, vooral als het niet meer gecontroleerd wordt. Uh, dus uh, dan ben je eigenlijk vanaf u heel van alles af, in feite, wat in de ruimte is, maar wat niet meer gebruikt wordt. Hm. Komt er dan iets nieuws? Een nieuw een station? Een ruimtestation? Nou, de Amerikanen en de Russen hebben momenteel geen definitieve plannen, maar uh, China is een opkomst. Dus China zal dit jaar al een eerste uh, ja, klein ruimtestationnetje lanceren. En uh, ruimtehalte-tutje eigenlijk, want dat is nog maar heel klein. Maar uh, dat wordt dan verder uitgebreid. Dus ik neem aan dat tegen die tijd China een behoorlijk ruimtestation in de baan aan de aarde zal ja. hebben. En Amerika en Rusland dus zijn weer met andere dingen bezig. Waaronder ja, de terugkeer naar de maan en uh, een vlucht naar een... Uh... No. Obama doen. Ja, en dat is veel verder weg dan het ruimtestation. En dan gaat dat dus in 2020 naar beneden komen... en als het goed is in de stille oceaan storten. Piet Smodels, hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedenavond, luisteraars in de huiskamer...